Dit is Jeroen Jepke met het Nationaal. In Oekraïne is de voormalige acteur Volodymyr Zelensky beëdigd als nieuwe president. Zijn eerste daad was het uitschrijven van verkiezingen. Het huidige parlement wordt gedomineerd door aanhangers van oud-president Poroshenko, die vorige maand door de kiezers werd weggestuurd. Zelensky's partij zit nog niet in het parlement, daardoor kan hij nu moeilijk beleid doorvoeren. In zijn eerste toespraak in het parlement zei Zelensky... dat zijn belangrijkste doel is om vrede te brengen in Oost-Oekraïne... dat in handen is van pro-Russische separatisten. De behandeling van een Fransman die al ruim tien jaar in coma ligt... mag worden gestaakt. Dat heeft de hoogste Franse rechter bepaald. Dat betekent dat de man binnenkort sterft. Zijn ouders procederen al jaren tegen het besluit van zijn vriendin... om de behandeling te staken. De man van 42 raakte in 2008 verlamd en in coma... bij een ernstig verkeersongeluk. In 2013 bleek dat er geen uitzicht meer was op verbetering van zijn toestand... maar door het verzet van de ouders heeft het dus tot vandaag geduurd... voordat de behandeling kan worden gestaakt. Een van de drie verdachten van de aanslag op het weekblad Panorama... vorig jaar heeft een verklaring afgelegd. De man van 26 zou die dag de vluchtauto hebben bestuurd... maar zegt dat hij niet betrokken was bij het afvuren van de raketwerper. Hij zegt ook dat hij vooraf niet wist waar hij aan begon... en dat hij spijt heeft. De leiding van Ajax heeft de graafschap excuses aangeboden... voor de bekladdingen in stadion De Vijverberg in Doetinchem. De Gelderse club doet aangifte. Afgelopen weekend drongen supporters van Ajax het stadion binnen... waar ze stoeltjes en muren met graffiti bekladden. Twee Amsterdamse supportersgroepen zouden achter de actie zitten. Begin vorige week probeerden aanhangers van Ajax... ook al De Vijverberg binnen te dringen... maar toen werden ze op heteldaad betrapt. Het weer, zon, maar lokaal blijft het de hele dag bewolkt. Op een aantal plaatsen stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Door het wordt zo'n 13 tot 22 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral in de oostelijke helft wat regen bij 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van... De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. Dit is ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. En een hele goede middag... En ik kijk even naar de dame naast me, Sandra. We mogen weer met z'n tweeën. Goedemiddag Dolly. Ja, het is ja. alweer een jaar geleden hè? Ja, het is alweer een jaar zaten. geleden dat we met die Jumbo Max verstappen dagen hier waren inderdaad. Ja. En, uh... We mogen weer, gezellig. Weet je nog hoe mistig het toen was? Het was heel mistig. Het, en, en vandaag? Zullen, oh, het, ja. het is zo lekker. Het, het is nog steeds lekker. De voorspellingen zijn wel dat er uh, straks wat uh, wind gaat opkomen vanuit zee. Dus dan gaat de temperatuur naar verwachting een graad of twee, drie zakken. Maar goed, daar zitten we niet mee. Hè? Nee, wij, wij, wij zitten binnen. Ja. Lekker binnen en rustig. En ik heb Uit van de, de Jumbo-promotiedames uh, die hier rondlopen. Met van die hele leuke instant uh, Polaroid-camera's. Ja. Heb ik begrepen dat het op de duintoppen toch wel een beetje uh, fris is. Fris is inderdaad. Ja, zie je. Daar komt die, uh, de, die wind die zou ook inderdaad op gaan komen. Dat dat s middags. Uh, uh, ik had gisteren het weerbericht nog gelezen. Yeah. Voor Zandvoort uh, Lunch. Maar dan dus dan het zit het nog helemaal in het geheugen. Pret niet drukken. Absoluut en dat uh, niet. houdt ook een paar duizend mensen vandaag niet tegen om uh, op het circuit van Zandvoort te zijn. Nou, in tegendeel, het, is, het maakt het eigenlijk wel lekker, want het zonnetje schijnt natuurlijk... ...en als je dat windje niet hebt, dan wordt het gauw heel warm en dan is het ook niet prettig nee, meer. Helemaal waar. Dus uh, En leuk dat wij nu uh, ingepland zijn, want de damesraces zijn net geweest. Ik heb nog niet binnengekregen wie er gewonnen heeft... Heb jij al wat gehoord, Cor? Kijk ik even naar Cor, ook nog niet. Nee, nou, ik... we wachten het af. Ik denk dat we, want we houden straks regelmatig contact met Willem van Densen. Precies, En, en die, we gaan, ja. die zal het ons ongetwijfeld gaan vertellen. Ik, ik hoop het. En straks ook nog een uh, ja, kort uh, vraaggesprek met Lisa. De 23-jarige Lisa uit Zandvoort. Die de Facebookgroep uh, Formula One for Women heeft opgericht. Dus het uh, dan staat een kan beetje in het teken van uh, vrouwen in de racerij. Ja, dan kan zij ons misschien ook nog wel wat vertellen erover. Uh, uh, wie ongetwijfeld gewonnen heeft. Misschien weet zij dat dan ook wel. <laughs> Nou, en wie weet wie er allemaal nog aan komt schuiven in de komende uren. We hebben in ieder geval een fijne DJ bij ons die allemaal fijne muziek bij zich heeft. Dus ik kijk even naar hem. Sandra en ik willen graag een muziekje horen, hoor. Kijk. <lacht> You should be rolling me. Ah, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. Ah, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling and dangerously. <laughs> Ja, daar zijn we weer terug, hè Sandra? We zijn en, en, uh, helemaal. Bij ons zijn aangeschoven aan tafel Lisa Drommel en haar moeder Imka Drommel. Hi. En uh, Lisa Hi. Drommel die gaat ons van alles vertellen. Ja. Toch, Sandra? Jij hebt allemaal ik, mooie uh, vragen klaargelegd ik, voor ik haar. Dacht het is leuk om Lisa eens uit te nodigen. Want op 17 april van dit jaar heeft Lisa de Facebookgroep uh, Formula One F1 afgekort voor women opgericht. Uh, Lisa, waarom? Uh, nou, uh, ik wou al een tijdje eigenlijk een eigen fanclub beginnen. Ik uh, heb het samen opgericht met een goede vriendin van mij, Ellen, en ook met hulp van mijn moeder. En uh, nou, we heten de F1 Women, dus ook omdat we door vrouwen zijn opgericht. Niet per se omdat het de doelgroep voor dames is. We zijn er echt voor iedereen. En uh, ja, het leek me gewoon hartstikke leuk om de mensen wat meer te kunnen betrekken. Ook met dingen achter de schermen. Ja, en wat uh, gaat F1 voor women anders brengen... dan de andere uh, Facebook-groups uh, die rondom de Formule 1 zijn opgericht. Nou, Doe, Max verstappen. En... Meer een point of view, zeg maar. Um, ik wil, we plaatsen natuurlijk ook gewoon artikelen... en uh, dingetjes over de coureurs. Maar als we naar zo'n evenement als dit gaan... dan schrijf ik zelf ook van wat heb ik beleefd... wat vond ik ervan. En dat gooi ik dan in de groep. En dan kunnen mensen hun verhaal ook weer met ons delen. Mm -hmm. wat, uh, wat verwacht je over de, de toekomst van vrouwen in de racerij? Gaat dat toenemen? Of, uh... nou, dat hopen we natuurlijk wel. Hè? Dat, uh, ja, of het gaat gebeuren, weten we niet. Nou, ja, we hebben nu de formule dus er is al een begin. Dus uh, we kunnen alleen maar positief ernaar kijken ons ja. dat aan. Kijk naar het damesvoetbal. Dat ook, dat, het damesvoetbal, Dat heeft ook ja. inderdaad een hele erge, erge vlucht genomen. Dat, uh, we hebben hier net uh, de ladies race gehad. Ja. Uh, en uh, ja, het, het, het stomme toeval. Je weet dat vrouwen, tenminste, dat ervaar ik altijd. Die hebben altijd een iets slechtere naam qua uh, coureur zijnde. Of qua uh, automobilisten zijnde. Of ja. kunnen niet in parkeren en dat soort dingen. Uh, wat niet waar is trouwens. Dat, uh, voor mij zijn er net zoveel mannen die niet kunnen parkeren als vrouwen. Oh, absoluut. <laughs> maar dan zie ik dus wel weer tijdens de ladies race... een dame nou net keihard in de grindbak terechtkomen... en er niet meer uitkomen. Um, net weer? Ja, net, net weer. Tijdens dan? de ladies race. Um, allen. Hoe, hoe denk je dat we dit... dit uh, ja, eigenlijk deze... Um, ja, nee. hoe noem je dat... Uh, Be Bevooroordeling naar vrouwen in de racerij kunnen wegnemen. Gaat het ooit nog gebeuren? Uh, nou, ik denk niet dat het weg zou gaan. Maar ik denk dat als je het gewoon zijn gang laat gaan, dat het eigenlijk wel goed komt. Want het kan ook zijn dat er bij mensen juist die achterliggende druk is. Dat het juist is van oh, ik, woor, ik word nu voor, vooroordeeld, want ik ben een vrouw. En dan heb je meer kans dat mensen fouten maken. Dus, uh, dat klopt. En ik, ik, ik persoonlijk denk ik ook niet. Dat, dat, dat Voor mij zijn er net zoveel mannen die ooit in een grindpak terechtkomen. Dus daarom. Dat, uh, er zijn er ook een heleboel die in de muur belanden. En, uh, nou ja, ik heb de race net niet gezien. Maar ik heb wel gehoord dat ze behoorlijk netjes gereden hebben. Vooral ook omdat er geen professionele racers zijn. Mm -hmm. hè? Dat moeten we niet vergeten. Het zijn presentatrices, actrices, zangeressen. Ja Dus inderdaad. dat is natuurlijk hartstikke heel, heel, heel gaaf dat ze er gewoon gewoon instappen. Uh, hoe lang ben je zelf eigenlijk al racefan? Uh, vanaf kleinse fan. Echt al uh, wel een tijd, ja. En uh, me, me, hoe, hoe begon dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Mijn moeder heeft altijd verteld... Ja, je hebt als klein kind in een auto gezeten. In een uh, Formule 1-auto was het. En, nou, de uh, moeder wagen... knikt trots. <laughs> ja, ja, en Emeka heeft natuurlijk ook thuis zo'n lepel liggen. Zo'n paplepel. En daar giet <laughs> alles mee in, hè? Ja. Ja, dat helpt natuurlijk ook mee. Ja. Ze zat in de auto van Fittipaldi. En daar reed... Uh, Michel Blekemolen reed daar iedere avond rond een uur of zes in. En dan gingen wij hier naartoe. En dan mocht ze even erin zitten. Dus van, het is eigenlijk van kleins af aan erin geschoten. En ja. we gaan eigenlijk ah, heel het... regelmatig naar het circuit. Naar, ook naar... We hebben vrienden die racen. Ja. Mm -hmm. En dan staan we bij ze in de pitbox. En dat is geweldig om voor dichtbij mee te maken. Vooral als het dan amateurs zijn. Die, waar ja, een achterlamp wordt uitgereden. En dan pakken ze wat duct tape en een hamer. En dan slaan ze de boel weer netjes. En dan duct tape de lamp er weer in. En dan rijden ze weer verder. Ja, dat is leuk. Net zo makkelijk. Uh, de de Facebookgroep uh, wil je uiteraard laten groeien. Absoluut. Uh, wat kunnen we eraan doen, denk je? Hoe kunnen we mensen enthousiasmeren om lid te worden voor de Facebookgroep? Nou ja, ik zou zeggen, spread the word. Hè. We zijn toch iets anders. Uh, er zijn ook eventuele plannen uitgevoerd uiteindelijk als er genoeg animo is voor eventueel merchandise. En dan kan je natuurlijk denken aan een t-shirt. Maar wat bijvoorbeeld niet veel voorkomt, is een tas. Max Verstappen heeft dat weer wel, maar andere fanclubs niet. Dus niet dat ik weet. Er wordt al veel verder gekeken. Ik hou ervan. Nou, noem hem nog één keer, de website. De F1 Women. Op Facebook. Ook op Instagram? Dat komt nog. Oké, en wanneer kunnen we het verslag van vandaag verwachten. Uh, wellicht morgen. Nou, dat, uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik ben in ieder geval lid en ik, uh, ik kijk uit naar je toekomstige berichten. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Jimka. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en ondertussen zien wij net uh, allemaal heren over de baan lopen met karren vol met banden. Dus uh, spannend wat er nu allemaal weer gedaan gaat worden. Het is natuurlijk een aaneenschakeling van allerlei demonstraties en mooie acties en dergelijke. Je Kijkt hier je ogen uit. Dus jongens, je kunt natuurlijk altijd nog even een uurtje komen. Maar je kunt natuurlijk ook morgen gezellig komen. Neem dan wel morgen, laat ik dat even zeggen... namens onze weerman Rico Schreuder. Neem wel even een, the een theaterponcho, wil ik ja, zeggen. Nee, ik een festivalponcho <laughs> mee. Ja, weet je wel, zo'n regenjas. Want uh, de kan, het kan morgen gaan regenen af en toe. En het kan zelfs ook af en toe even gaan onweren. En ik zie ook dat hier inmiddels het toch wat donker aan de horizon gaat gloren, dat er wat wolkjes komen. Dus wellicht krijgt hij ook voor vandaag gelijk... dat het later op de dag toch iets slechter weer erbij gaat komen. Maar over het algemeen blijft de zon schijnen. Je, je kijkt heel boos namelijk. Ja, nee, ik ja, ben, ben niet boos, u, uiterst verdrietig. Oeh, <laughs> ik was net zo blij met die zon. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, we gaan straks uh, de World Touring Car Cup krijgen. Dus weer een heel uh, spannend gebeuren. En in afwachting daarvan, denk ik, ga ik weer even naar Koor kijken. Ja, Koor, je mag weer. Oh, goh! Sportovervindingen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Lang leven mag verstappen. Held van het vader. Ja, En inmiddels uh, is, is de spanning uh, rondom de circuitbaan aan het toenemen. Want er gebeurt van alles uh, op, op de baan. Uh, alle touringcar auto's die staan nu in positie. En eromheen uh, zie je de coureurs rennen en de marshals lopen overal heen en weer. Het is een drukte van je welste. En je merkt dan ook meteen aan het publiek daaromheen dat, dat er iets spannends staat te gebeuren. Uh, we gaan uh, straks uh, de uh, World Touring Car Cup uh, meemaken. 26 racers die gaan straks hun best doen om zoveel mogelijk uh, in de top 3 te eindigen. En uh, daar doen ook uh, Nederlanders aan mee. Of zijn het alleen maar Nederlanders? Eens even kijken. Nee, nee, nee, nee. Uit alle landen komen ze. Oh, wat heerlijk. Het lijkt al een klein beetje op de Grand Prix, hoor. <laughs> maar dan in het heel klein. In het heel klein. Ik, uh, voorlopig gaan ze nog niet beginnen. Dus we wachten nog even af. Ik heb een gast uitgenodigd vandaag. <laughs> Een uh, Zandvoortse schrijfster. En uh, zij heeft een vooruitziende blik gehad ooit in een column van haar. Dat is nog niet zo heel lang geleden dat die in de Zandvoortse courant verscheen. En misschien staat hij zelfs ook in haar boek. Hij staat in haar boek. Ik zie, ik zie er knikken. Dat ziet u natuurlijk niet, want we hebben hier geen uh, livestream. Um... En uh, die column, dat mooie stukje wat ze heeft geschreven vanuit die uh, vanuit dat visioen wat ze had. Dat gaat ze nu aan u voorlezen. Sandra! De microfoon is voor jou. Nou, dankjewel, Dolly. En wat leuk dat jouw co-presentator ook meteen jouw gast is. Kijk, <lacht> <lacht> zo doen we dat hier. Gewoon multifunctioneel. Ja, straks ben ik weer te gast. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Dan ga, ga ik jou wel aan wat <lacht> vragen onderwerpen. Nee, het klopt. Ik heb uh, voor mijn uh, column eind 2016 het volgende geschreven. En het begon met de titel Goede Voornemens. Zondag 25 augustus 1985... Ik woon in de eerste flat in de Celsiusstraat, dat is in Zandvoort. Het speelplein voor onze flat staat helemaal vol met auto's... en er is geen handhaver in de buurt om daar iets van te zeggen. Het is een snikhete dag, want de balkondoor staat open... en ondanks de hitte zit ons hele gezin toch binnen voor de televisie. Onze huiskamer is voorzien van Dolby Surround Sound. Het tijdelijk, want het geluid op onze tv wordt namelijk versterkt... door het geluid dat via mijn balkondoor naar binnen komt. Het zijn de ronkende motoren van 26 racewagens... tijdens de allerlaatste Grand Prix van Nederland die verreden wordt... Op het circuit achter onze flat. Van die 26 coureurs zullen er slechts 10 onder leiding van Nicky Lauda finishen. L.M. Prost wordt tweede en de legendarische Senna derde. En toen kwam er een olifant met een hele lange snuit en die blies zo het mooie sprookje uit. Na deze dag kwam er namelijk een einde aan een lange historie van 34 Grand Prix races in Zandvoort. De racebaan werd een aantal, aantal jaar later verlegd in verband met de bouw van een bungalowpark. En hierdoor was het automatisch niet meer Formule 1 waardig. Een tijdelijke pauze. Zondag 23 augustus 2020. Na een afwezigheid van 35 jaar zal de 35ste grote prijs van Nederland verreden worden op het compleet gerenoveerde heineken Park Zandvoort. Met welke prachtige inhaalmanoeuvres zal regerend wereldkampioen Verstappen vanaf P1 zijn thuispubliek gaan imponeren? En voor welke bandenstrategie wordt er gekozen. Wie durft er naast de Super en ultrasoft ook eens voor de nieuwe Megasoft banden te kiezen? Ik ben een bofkont, want ik heb een perskaart gekregen omdat ik eind 2016 een vooruitziend stukje in de lokale krant had geschreven. De lichten gaan uit, de race gaat beginnen en ik voel mij weer 9 jaar oud. Ik zal niet verklappen wie de race wint, maar ik denk dat dat voor niemand een verrassing zal zijn. Alle gekheid op een stokje. Ik weet dat er enorm veel voor nodig is om de Eccleston Caravana naar Zandvoort te krijgen. Blauw bloed, zweet en tranen en bovenal een enorme smak met geld. Maar laten we het in deze tijd van goede voornemens eens van de positieve kant bekijken. En niet klagen over de Zandvoortse toegangswegen. In Monte Carlo is het namelijk niet veel beter en daar wordt ook al sinds jaren dag een Grand Prix gereden. Wie niet in de file wil staan kan toch gewoon lekker blijven slapen? En natuurlijk sturen we vooral vooraf netjes een briefje naar de buren in Bloemendaan-Overveen. Met de mededeling dat we dit weekend een klein feestje geven. En dat er kans is op wat geluidsoverlast. Oh ja, en dan ook nog een briefje naar de milieuactivisten. Dat ze zich geen zorgen moeten maken dat de zandhagedist in het binnencircuit niet tot een hoogtepunt kan komen tijdens het paringsritueel gedurende het raceweekend. Meneer Hagedist heeft ons namelijk verteld dat hij ook lekker met zijn vrouwtje naar de wedstrijd gaat kijken. Met een koud biertje van de sport Erbij. Echt waar. De wonderen zijn namelijk de wereld nog niet uit. Ja, dat schreef ze dus gewoon mooi in 2016. hè? Ik zat er een beetje naast. Augustus gaat het waarschijnlijk niet worden. Nou, nee, gaat ja. het zeker niet worden? Niet nee. let. precies. En, uh, de Heineken gaat ook zijn naam niet hangen aan het circuit. Wel aan de race, want ze worden hoofdsponsor. Ja, dus ik, ja, ja, ja. Uh, nee, op een paar punten... Nou, ik, ik, denk, ik denk gewoon dat Prins Bernhard jouw column heeft gelezen en gedacht heeft van... Ik ga eens eventjes met die, uh, hoe heet die ook alweer, van de Jumbo, die meneer? Uh, meneer ik wil even zijn naam kwijt. Van Eerd, Ja, ja, zoiets. <lacht> ik ga er eens even mee overleggen, want uh, zo'n leuk stukje laten we er wat mee gaan doen. Nou, want je ziet het drie jaar later. Jaar het heeft later. geholpen, hè? Het, ja, heeft, het geholpen. heeft geholpen. <lacht> je ziet het maar, je ziet maar. Wat ga je nu overschrijven? Ja, ik, zou om de, ik schrijf om de twee weken. En ik zou eigenlijk om de twee weken wel wat over de Grand Prix uh, willen, willen gaan schrijven. Ja, maar dat, uh, ja, ja, ik ja, weet ja, niet ja. of de krant dat zo leuk vindt. Maar dat, uh... Ja, maar goed. Ik bedoel, als jouw stukjes zoveel indruk maken. Misschien is er nog een ander uh, probleem uh, wat je aan kunt pakken op die manier. Nou, nou, we, je pakt eigenlijk elke twee weken wel iets <laughs> aan. Hè? Wellicht over, het, uh, <laughs> over de parkeerproblemen in het dorp. Want daar schijnen ja. dus nog steeds discussies over te zijn. Ja. Ook van de inwoners van Zandvoort. Maar daar moet u misschien zometeen nog even wat over vertellen. Ja, ik heb, ik heb dan altijd weer gedacht... ...dat oude Dolphirama, dat staat al zoveel jaar leeg... ...waarom maak je daar niet een gigantische parkeergarage van, hè? Want het loopt heel diep de grond in. Dus weet je hoeveel etages met parkeerruimte je daar zou kunnen maken... ...en als je dat exploiteert... ...ik denk gewoon dat dat echt wel rendabel gemaakt kan worden. Maar goed, wie zijn wij... We zitten toch nog steeds uh, te kijken naar stilstaande auto's. De race is nog niet begonnen. Terwijl het is nu vijf over half heb ik het. En uh, eens even zien hoor. Ja, hij zou toch ieder moment moeten gaan starten. Ja, ik zie ook inderdaad dat iedereen de baan verlaat. Dus het kan nooit meer lang duren voordat deze race gaat beginnen. Nou, we houden u op de hoogte. We gaan weer eventjes gezellige muziekje luisteren. Want Cor heeft niet voor niets hele tassen vol met muzikanten meegenomen. Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen.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 En we zijn weer terug live vanuit restaurant La Coors op het circuit van Zandvoort waar de Max Verstappen Jumbo-dagen, of zijn Jumbo-dagen driven by Max Verstappen, zijn het, plaatsvinden dit weekend. Dol, wat heb je nog te melden? Wat heb ik te melden? Ja, nou ja, goed, die race die is natuurlijk nu aan de gang van die Touring Car Cup. En uh, ja, het, het valt ons op, hè, want we zitten hier vlak naast die baan. En dan zie je ze voorbij komen. Je kan het gewoon amper bijhouden en volgen met je ogen. Terwijl dan even verderop, als ze die bochten door zijn... dan zien we ze aan de, aan de overkant ook rijden. En dan lijkt het net of ze heel rustig rijden. Dat is heel raar, hè? Dat viel mij inderdaad ook op. Ja, dat is heel eigenaardig. Of zouden ze dat expres doen om ons op een verkeerd nee. been te zetten? Nou ja, goed. Ken jij trouwens... De bochten bij naam en uit je hoofd? Nee, echt niet. Jij wel? Ik weet de Tarzanbocht en het schijfvlak. Uh, de Hugenholzbocht. De Hugenholzbocht, ja. De Ernst... Hoe heet die ook alweer? Brokbeien? Hans Ernst. Oh. <laughs> Ik dacht de Ernst ja, -bocht. De oud-directeur van het circuit. De voormalig okay. directeur van het circuit heeft ook een bocht Genoemd uh, gekregen. gekregen inderdaad. Ja, ja, ja, maar over ja. de Tarzanbocht. Weet jij hoe de Tarzanbocht aan zijn naam komt? Dat is, heb ik laatst gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Ja, dat, dat, Vertel jij het nog Daar ben maar ik eigenlijk wel blij om, want anders had ik natuurlijk geen idee Maar oh, We hebben ook nog luisteraars die het ook graag willen weten. Precies. Ik de... heb geen idee. Zoals we weten ligt het circuit midden in het duin. In Zandvoort ja. uh, liggen er nog wel meer dingen in de duin. Zo, de sportvelden liggen ook in de duinen. En vroeger, en tegenwoordig nog een enkel, uh, enkel aantal uh, volkstuintjes liggen er ook. Ja. En uh, bij, het, bij de aanbouw van het circuit uh, nou ja, moest er een bocht worden gebouwd. En uh, in Zandvoort kennen we ook scheldnamen. En die bocht die werd gebouwd vlakbij het volkstuintje van een meneer die, uh, die de naam Tarzan meekreeg. Als bijnaam. Als bijnaam. Als scheldnaam. Dus ja, ja. uh, vandaar de Tarzan bocht. Het is dus, ik dacht vroeger toen ik, toen, ik, toen ik klein was, ik ben nu nog steeds niet groot. Altijd Dat er een enorme slinger in die bocht zat. Zo'n dus, uh, de... Oeh, Wat ben je van? De ene kant ah, naar de andere kant kon. Nou, Zoiets inderdaad. Maar dat heeft dus allemaal met, uh, met de ja, volkstagjes. Type ben jij het altijd geweest? De... Nou, nou oh, kijk, ja. kijk, kijk, kijk. Uh, Onze technieker fantasie. komt er ook aan, die wil ook wat zeggen. Maar, want, ja. Weet jij ook waarom hij Thorzan heette? Oh, ja, waarom heette hij niet Hij sprong nee. vanaf de kast waarschijnlijk. Hij was nogal gespierd. Hij was gespierd. Oh, okay. Okay. Hij kon heel goed zwemmen. En hij werkte altijd in een tuintje zonder t-shirt. Leeft hij nog? Nee, inmiddels niet meer. Ah, en er zaten al die Zandvoortse vrouwen vanaf een topje naar beneden te loeren. Naar dat tuintje. Van, oh, oh wie heette ik? Maar Jane. Ja. Oh. Die noemde een torsson. Ja. Ja, ja, ja, ja. Badar. Nou, bedankt ja. voor deze aanvulling, Cor. Dat ja. Uh, Stukje nostalgisch Zandvoort he? tussendoor. Leuk, leuk. Ja, leuk. Heb, ja, ja, ja. Ik, ik, heb, ik krijg zo'n warm gevoel nu, nu we weten dat de Grand Prix dus weer terugkomt. Oh, heerlijk. Dat is echt Ik, ik, ik voel me gewoon echt weer heel, gewoon een klein meisje. Ja, hè, dat komt weer terug. Hè, dat ja. hele jeugdsentiment. Ja. Ik had ook gisteravond, ik stond in mijn keuken. En normaal gesproken zet ik dan altijd een gezellig muziekje aan. Als ik in mijn keuken aan het rotsooien ben. Maar gisteravond, nou mijn ramen gingen wijd open. Ja. Mijn balkondeur ging open. Want man, wat heb ik genoten. En toen dacht ik, ja, dit is nog niks. Het gaat straks in het tientallen kwadraat wat er straks bij huis binnenkomt. Als ik dan mijn, mijn, op, mijn, mijn balkondeur open doe, word ik zo naar de andere kant. Kanten weer uitgetetterd. Precies. <laughs> Heerlijk. Heerlijk. Wat, wat is jouw plan eigenlijk met de Grand Prix? Wat ga je doen, dol? Wat hoop je te gaan doen? Ik denk dat ik gewoon thuis voor de buis ga zitten. Ja, hè? ja. Dan, dan, dan zie je het nog steeds het allerbeste. Ja, tuurlijk. Je ziet het meest en het beste. En weet je, je kan het geluid gewoon uitzetten in feite. Want uh, je hoort het geluid het beste. En ik vind dat ook wel weer een kick geven. Dat als je dan die beelden op tv ziet. en je beseft dat het in je achtertuin aan het gebeuren is. Goed, hè? Hè? Ja, ik, uh, ik heb laatst kennis gemaakt met mijn uh, nieuwe schoonfamilie. En die vroegen: waar kom jij vandaan? Waar woon ja. jij? Ja. Ik zeg in Zandvoort. Ja. En uh, de, de schoonfamilie woont in Engeland. Zandvoort, Zandvoort. Waar ligt dat? Ik zeg, nou, we hebben een circuit. En we zaten net Eurosport te kijken. En wat denk je wat er zomaar voorbij komt? Ja. We zijn een dorpje met 17.000 mensen. Maar wereldberoemd. Ja echt hè? Ja echt. En, en dat gaat alleen maar weer erger worden jongens. Want we waren natuurlijk een klein beetje achterop aan het raken. Wat dat betreft. Op de, op de wereldkaart in ieder geval. En dat gaat weer helemaal terugkomen. En dat gaan we natuurlijk met z'n allen in allerlei vormen merken. In het dorp. Want... Um, ook tijdens die Grand Prix komen er natuurlijk allemaal nevenevenementen die georganiseerd gaan worden. Daar wordt keihard aan gewerkt op dit moment. Om, uh, om iedereen een paar leuke dagen te bezorgen. En ach ja, ik weet nog wel van vroeger wat een feest was het altijd. Ik hoop dat dat nog steeds zo is. En dat denk ik wel. Want we hadden het er net al over met uh, Joop van Nes en uh, met uh, Ger Loogman. Dat uh, toch dat racepubliek een heel, heel zachtmoedig publiek is. Hè? Heel amicaal met elkaar. Er is geen nijd. Omdat je toevallig voor een andere coureur bent. Het is gewoon een homogeen feest. Een sociaal feest. En ik, ik moet me sterk maken. Willen we dat straks niet uh, volgend jaar... terug gaan voelen in het dorp. Uh, met alle mooie dingen die er gaan gebeuren. Ik kijk er al enorm naar uit. Ik heb er ook vertrouwen in. gaat helemaal goed komen. Ja. Ja, en dan zijn dit alvast leuke voorproefjes, hè? Want, want hier gaat het dan een, een, een beetje op lijken. Dit is al een klein beetje wat ons te wachten staat, die enorme mensenmassa's. Trouwens, als u morgen hier naartoe komt, neem ook een jasje mee of zo, hè? want op die duintoppen is het ijs en ijskoud hoor. Terwijl hier in het binnencircuit is het bloedheet, dus zorg dat je laag over laag gekleed bent. Dat je kan pellen en weer aan kan trekken. Ook als u tribunekaarten hebt. Want op de tribune, daar schijnt natuurlijk de zon een stuk minder met de overkapping. Ja, het is, is behoorlijk fris. En dat is, uh, kan ook uh, lekker winderig zijn daar. Ja, en verder, de files uh, die zijn er niet geweest. Ik, uh, heb, ik uh, heb ik ook niks over Nee, genomen. er zijn geen files geweest. Het was wel een beetje druk, zandvoet in. Maar geen files. En ik moet zeggen, het viel mij op hoeveel mensen er op de fiets kwamen. Het was niet normaal. Ik ook. Hele goed. Groepen. Jij ook op de ik fiets, hè? Ja, ik ook Jazeker. op de fiets. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het was echt even niet. Te... En ja, jongens, als we dat zo met elkaar oplossen. dat we zoveel mogelijk die fiets pakken. openbaar vervoer. en zo weinig mogelijk met die auto. dan uh, vallen er al heel wat bezwaren weg. en er zijn er alweer heel wat problemen opgelost. Nou, wij gaan nog even afwachten. wie straks deze race gaat winnen. Ze gaan mij te snel om u te kunnen vertellen wie ervoor ligt. Want het. Ja, ja, je die, let die, die. even die op en ze zijn alweer voorbij. Die ene met die ja. vier wielen. Oh, die ja. ja dat, dat dacht ik al hoor. Dat dacht, dat, dat, dan heb jij hetzelfde gezien als ik. Ja, en die zonder antenne. Ja, hè? Ja, ja, ja Ja, met dat kleurtje. Ja Hé, hey, Cor, zet nog eens wat lekkers op joh.